FM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANEB. Het is een vrij drukke ochtendspits. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidsendam en Hoogmade 5 kilometer. Verderop tussen Hoogmade en knopend Bad Hoevedorp 10. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen knopend Rotterpolderplein en Oude Kerk aan de Amstel 14 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht voor knopend Lunette 5. A12 Richting Den Haag voor knopend Prinsklausplein 8. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Henneke de Ambacht en Sliederrecht West 7. De andere kant op tussen de Afrit Arkel en Hardingsveld Giessendam 5 kilometer.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 Op haar het geluid zachter werd toen ze binnenkwam. Met het feest en die kolen en wij mochten stralen. Was mij uit het niets, plotseling uit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 En dan voor de kleine vergoeding haal ik de bejaarde op. Ga naar het museum. Ja. En het voordeel is aan de ene kant bekendheid van het museum... Maar waar de meeste winst in zit. Daar zitten nog de foto's en de oude herinneringen. Want er was en, in het Haarlems Dagblad een serie hè, over trams dat in Haarlem, klopt, ja, Heer, van, u, ja. ja, Dat was leuk. Ja, ja. ja. ja die, uh, die serie die loopt. Uh, ik, ben, ik heb even gekeken naar het ontstaan van het museum. Uh, dat is begonnen met de restauratie van een Budapester. heb ik begrijpen. Nee, dat en... is absoluut niet waar. Nou, staat dat staat wel het... in jullie stuk, ja. moet ik zeggen. Ja. Ja. <laughs> Want dat uh. komt er rechtstreeks van het internet. Nee. Maar, uh, wat Want, is... Uh, uh, tenminste, dat is, is nou, er verhaal heeft zo dus het... mee te maken, hè? Wat is er aan de hand? In 1981 bestonden we 100 jaar. Ik maakte de deel uit van het middelmanagement... en niemand deed er wat aan. Maar toen hebben, dan hebben we het over de NZA, hè? Over de NZA, ja, de NZA ja, precies. Nou, en dat irriteerde me. En met een paar collega's hebben we toen... een kleine toestel in de vergaderzaal ingericht. Mijn toenmalige directeur Testa vond dat erg. Leuk, was er helemaal gek van. Zelfs dat de uh, vergaderzaal nog langer open gebleven is voor het museum. Toen heb ik een budget gekregen om alle gepensioneerden. <kwijnt> uh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 Nou, toen ben ik daar gelijk op ingesprongen. En uh, na veel praten kon ik de tram in bruikring krijgen. Toen heb ik voor het eerst van mijn leven bluff poker gespeeld en gezegd nee, alleen een eigendom. Dat lukte. Ik terug naar mijn directeur. opdracht uitgevoerd. Hij zegt, bedoel je dat? Ja, ik heb een tram. Ik heb een tram. <laughs> nou, toen was eigenlijk de directiekamer een klein beetje te klein. Want, uh, nou, dat ging niet zo erg leuk. Maar in ieder geval, hij heeft woord gehouden en nou, zo is het eigenlijk ontstaan. Was ja. hij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 dat die juffrouw hier Gezel Timmerman wordt, dan mag jij hier feest houden. Nou, zij is Gezel Timmerman geworden en hij vond het zo gezellig dat hij de hele restauratie onder handen genomen ja. Dus dat houdt in dat het volledig vakmatig gebeurt. Maar hou je vast, vier balken uh, waar de, de onderkant van de trap 1000 euro. Dus dat loopt enorm op. Ja. Uh, toen zaten we, ik denk, nou, toen heb ik contact gezocht met de Bouw en timmerschool in Rotterdam. Toen heb ik vier kanaal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 Plus alle hotemathoten erbij. Nee. En daar zijn die vier knapen gezeld timmerman geworden. Nou, zo is het eigenlijk. Het zo raam. is het langs de land bezig. Ja, en de blauwe tram staat er ook, hè? Ja, ja klopt. Ja. Die heeft tussen Zandvoort en Amsterdam Ja, weet ik, ja. ja. Rijdt de... hij nog wel? Uh, of, hij kan rijden, hand, want maar... wat is er aan de hand? Uh, Katwijk aan de Rijn, dat schijnt... Dat uh, kan er inderdaad vereniging te zijn. De, de beste van Nederland. Die hebben benaderd. Uh, ze willen een kilometer ijzeren platen leggen. Katwijk aan de Rijn.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 Nou, Katwijk aan de Rijn is geen. geen... Oh, Katwanderijn is binnen. Hè. Jezus, ja. Uh, moet ik even, ja, dat is aan, uh, aan, aan de die doorgaande weg. Nou, dat is zoiets verkwent ook niet ja. precies. Want wij groeit een beetje aan elkaar. Ja, de dus, uh, ja, ja. ja, ja, ja. zulke dingen, ik geef het aan en dat besteed ik er verder uit, want anders dan uh, En Ja, uh, begint weer opnieuw natuurlijk. Ja, daarom. Dat is die rust die. Uh, <coughs>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 ja, moeten ze gekeurd worden. De keuring betaalt connection. Ja. Dus dat scheelt een heel stuk. Ze moeten normaal hun uh, rijbewijs hebben enzovoort enzovoort. Ja. Nou, een regelmatig rijden die ja. En uh, als tegen op je, brengen jullie de bussen die dan naar Cuba gaan, uh, naar uh, Antwerpen. Ja. Gaan ze nou, dan ja. naar Cuba met, met de boot? Dat is dat al goede, goede, Ja. goede ja. verkoop. <laughs> ja. Ja. <laughs> nee, dat klopt, want de NZH-busserij in, uh, ja, ja, ja. in Cuba. Ja. Ja, dat kan je nog zien ook trouwens. Ja, ja. ja dat is het leuk ja. Kunnen ja, ja. <laughs>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 vergeet het niet stel dat je nu morgen met pensioen gaat bij de connection dan is een van de eerste die erbij is ben ik en dan zeg je joh in zonneveld kom, ja, kom. met mij werken ja ik ben de laatste wat denk je ik ga dit doen ik ga dat doen ik ga dat doen bijna iedereen na een half jaar bijna jankend komen ze komen ze toch heb je nog een plekje want ik bemoei me overal mee en ik krijg heimelijk met mevrouw vrouw. nou dat zijn natuurlijk de eerste figuren die ik een stuk schuurpip in de handen geef want laten ze zich maar waarmaken en zo Groeit het eigenlijk? Nou dat, dat is bij de meeste museums wel zo. Die, ja. uh, er, moet, er, moet, er moet wel gewerkt worden. Ja, dat ja. nou, ja. klopt. Ja. En er is denk ik bij jullie altijd wat te schuren en te lachen. wat dacht je van die bussen. Uh, ja, dat, dat ja. is een doorlopend ja, onderhoud. En, en, soms moet je ook blufffokkers spelen. Uh, ik was op. Uh, nou ja, in ieder geval ergens dat. Uh, Domeinen. Die had een uh, bus in, in de verkoop. Die was blauw geschilderd. Die werd gebruikt voor, door de maréchancé om. Uh, om ja. de vluchtelingen van de hm. ene kant naar en de andere te brengen. Toen heb ik geschreven over die, wat die eventueel ging kosten... voor het onderdelen of dat we hem helemaal konden restaureren. En uh, je had het niet vermogen. Je kreeg een brief terug van kom om en aan. Kom om en aan. Leuk. <laughs> nou, met een en, uh, Ja, Kijk je ja, toch... Uh, ja, <coughs> ja, uh, wij weten weer een boel over het museum. We weten ook weer uh, wat meer over uh, Gerrit Schaap. <laughs> uh, want dat blijft er zo. Uh, en, en, Maat gaan ze we weer open. We ja. hopen dat er weer veel mensen bij u langskomen. En, ja, uh, we zijn zeer benieuwd naar het verloop van het museum. Ik, ik dank denk, u. Uh, ben ervan overtuigd dat uh, zodra ik een nieuw museum heb, dan... Uh, Komt u weer langs? Kom, de... Kom ik langs ja. om een verhaaltje te houden. Ja. Uh, die afspraak die hebben we, dank u wel. En uh, nog zo, uh, als mannencore een keertje weggaat, dan weet ik wat dat aan de hand is. Ze dus kunnen me altijd benaderen, misschien valt er wat te regelen met een bus. Ah. Een optreden voor een bus, dat vind ik wel een goede. Een optreden in een museum? Juist ja, Oh, oké. Okay. Nou, we zullen het er zo over hebben. Dank u wel. Vol enthousiasme waren wij al begonnen met, ja. <laughs> met het Zandvoors mannenkoor. Ipe Brunnen is aangeschoven. Welkom. Ja, wel goedemorgen. Um, ja, leuk voor de uitnodiging. Ik, even tussen is. Ja, eens, uh, ja ik, mo ik moest opdraven. Ja. Peter Tromp ja. staat waarschijnlijk in het dorp de prijs uit te reiken. Ja. De heen. hoofdprijzen. Nou, we zullen met meneer Tromp uh, uh, nog een hartig woordje spreken. De afspraken. Niet... afspraak is bij ons afspraak en ja, dat daarom, geldt ook voor daarom. meneer Tromp. Maar desalniettemin zijn we bijzonder blij met jouw ja. komst. Ja. Want um, er is altijd wel wat... Wat Reuring om het Stamfords uh, Mannenkorijn. Uh, gisteren was weer de receptie. Dus de helft ligt natuurlijk weer gestrekt vandaag. Ah, um, nou, nee, nooit. wel mee? Het, het, het valt wel mee. <laughs> <laughs> maar een hele gezellige club. Nou, gezellig ja, wel. We wel, leven, wel. Um, ja wel gisteren. Ja.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 Af en de mensen ja. worden wat ouder, ja. natuurlijk, is dus ja, ja, ja. vrij logisch. En dat geldt voor mij natuurlijk ook, alhoewel, je kent tot je honderd door, door en blijven zingen, de stemmen goed ja. blijven. Ik maar in ieder uh... geval, wij willen dan proberen om met dit project om mensen te trekken en te zeggen, joh, kom nou eens een, een avondje gewoon lekker zingen met ja. elkaar. En dan gaan we wat gaan we dan instuderen. Mm -hmm. Dan gaan we uh, in, in een periode gaan we de Duitse messen van uh, Schubert. Ja. Die gaan we dan instuderen met elkaar. En dan gaan we hem ook tegen horen brengen natuurlijk. En dat willen we dan doen waarschijnlijk in twee kerken Het mooiste zou natuurlijk zijn in de Agatenkerk en de kerk in Adenhout de katholieke kerk. De schilderkerk. De Duitse messe is eigenlijk iets van de katholieke kerk. Dus het zou een beetje vreemd zijn als jij zegt van ik gooi de kerk. Maar dat zijn wel de twee locaties die daar heel erg geschikt voor ja, zijn, uh, de, de, de ja. nieuwjaarsconcert is in, uh, in de eigenlijk. Ja. Niet alleen voor de akoestiek, maar ook voor de, de, de hoeveelheid mensen ja, die je kwijt ja, kan. Ja, ja, ja, en het kerkje naar houdt, schittert natuurlijk van, uh, maar van goed, dat, dat is nou de aangelegenheid van meneer Tromp, uh, Peter, dat ja. is onze man van de promotie, en die moet erachteraan, uh, om uh, de kerken dus vast te leggen voor uh, wanneer is het? Uh, Maart, hè? He? Maart was het toch? Ja, meis zo'n beetje, Maart. Ja, ja. Ja, dus, uh, ja. Kijk, ik ben niet katholiek opgevoed, dus ik weet is niet allemaal precies. Het ja, maar allemaal. Jij, jij, jij, jij verkoopt andere kerken, dus ja. de... Nou, niet de katholieke kerk. nee nee nee nee. nee. Maar, maar goed, goed uh, dat, ja. dat is mij is uh, is een beetje de richtdatum. Ja. dat is redelijk ja. snel. Ja. ja, want het is uh, ja, daarom we gaan het ook uh, zoveel mogelijk promoten, ook in de in de in de in de in de media mm -hmm. zeg maar. en ook uh, met het nieuwjaarsconcert gaan we dus al flyeren. dus oh, ik heb hier dat volletje. kan ik u Strikken? En uh, ja. kan ik u strikken? En dan op de achterkant staat er dus uh, wat we Oof van plan coor. zijn met een projectkoor. En uh, nou ja, wij, wij zijn vol vertrouwen wat dat gaat. <pleef> en uh, we hopen niet alleen, uh, je kan ook mensen vanuit Bentveld, Adenhout of uh, van Haarlem, hoor. we hebben ook koorleden die komen uit Haarlem Eemsteden. Ik bedoel, net zo goed, uh, uh, die kunnen we ook trekken. Ja. Ja. Ja. Uh, ja. Want wij, wij gaan ervan uit dat uh, er, er, is, er zit nog genoeg in Zandvoort ook aan, aan mannen die echt wel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 op zoek gaan, een zoektocht houden naar een, een nieuwe dirigent. En de, dat zou dat, best niet meevallen, denk ik. Dat valt wel mee. Ja, valt, toch? Ja. Wij, uh, wij hebben in ieder geval al uh, drie vaste kandidaten. Oké. Okay. En die komen dan uh, eerdaagse uh, proef. Uh, ja, het, moet, het moet natuurlijk ook klikken. Uh, uh, het moet, klik. het moet en, klikken, en ja. dat, dan, dat, dat is ook het mooie ervan. We nodigen ze uit voor een proefrepetitie. Uh, ja. En dan gaan een hele avond lang en dan halen we er ook iets uit projectkoor vandaan, de, van de Duitse ja. messen. Ja. Eh, dan vragen ja. we aan zo'n dirigent, jo, wil je dat even instuderen met ons? En dus in het, het verleden hebben wij hem al gezongen, dus een heleboel leden kennen een spreken uit, uit, uit hun hoofd. Dat is gevaarlijk voor een dirigent, hè? Dat is gevaarlijk voor een dirigent. Maar dat maakt niet uit. Dus daar gaan we mee aan de slag. Ja. En dat doen we dan drie, vier weken achter elkaar met die dirigenten. Ja. En dan we hebben ook een commissie ingesteld uiteraard, een zogenaamde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 En en en is zijn overwicht. Enzovoort. En al dat soort dingetjes, die gaan we uitvogelen. En daar gaan hun een rapport van maken. En, en daarom, dan hopen wij in februari uitkomt, tot echt tot een, een, een afronding te komen. Okay, nou, dan, nou gelijk, uh, dan, dan, dan kan je gelijk aan de slag. Dan <laughs> kan <laughs> je gelijk aan de slag. Je riep net al dat jullie dit al hadden gezongen in, in Luxemburg, hè? Ja. Geweldig. Het was een overtuigend succes. Ja, echt. echt. Het was zo mooi, jongen. Het was zo mooi. Het is ook heel bijzonder. Hè? Ja, het is ook echt bijzonder. En we hadden niet... Was dat Tijdens het jaarlijkse uitje? Of? Ja, tijdens het jaarlijkse uitje. Het is al in de bus? Nee, met de hele, hele groep. Ja, we met voldoende mannen om dat uh, tegenwoordig te brengen. Nou, jongen, dat was geweldig. Echt. Mooi. En iedereen spreekt er nog van. Ja? Ja. Die daarbij waren, die zeiden, het was zo uh, ontroerend heeft, eigenlijk. is uh, een indruk, uh, indruk. Uh, indruk. Uh, uh, ja. Vandaar ja, ook. En ja. dit is echt een, ja. het kindje van onze voorzitter, Hans Rubbeling. Ja. Die heeft dat uh, in leven geroepen. Die oh, zei, cool. jongens, wij moeten een project gaan vormen. En dan gaan we de ...met messen die gaan we tegenwoordig brengen... ...en dan, hopelijk trekken we daar ook weer wat nieuwe mensen mee. Vers bloed, zeggen ze dan. De, de, de promotie die jullie gaan doen... ...en nou, dat is dit natuurlijk een hele mooie aftrap... Uh, ...van Goedemorgen Zandvoort... Ja, ...de oproep ja. om uh, naar uh, het mannenkoor te komen. Ja, ja, Dinsdag ja. is men welkom... Men is altijd dinsdagavond van, uh, vanaf acht uur welkom. En dan zingen we tot een uur of uh, nou pak weg, uh, tien uur, kwart over tien. En, uh, en dan uh, daarna hebben we nog eens zelf uh, babbeltje nee. met elkaar. Samen zijn. En dan gaan we weer naar huis toe. Ja. Ja. En dan hebben we weer een prachtige dag gehad, een ja. avond. Ja. Het is goed, hè, zingen. zingen is het is ook... heerlijk. Het is goed voor je stem. Ja. Uh, bedoel, ja, ook ik, voor je humeur. En hè? Ook voor ja. je humeur. Ja. Je wordt er vrolijk goed. van. Ja. En uh, nee, wat dat er gaat... Uh, maar ik zeg het, Zandvoort zit nog vol met... Uh, Potentieel ja, genoeg. Ja hoor. Alleen die ja. drempel moet even genomen worden. We, uh, ja. en, uh, Veel aandacht aan besteden. Ja, en, ja, en, ja hoor. Ja Mond. mond uh, ja, maar hoe, hoe gaan jullie dat nu uh, verder doen? Uh, er zijn eerdere acties geweest van uh, het mannenkoor. Ja, ja. Um, ga je echt de boer op? Ga je naar Noord? Uh, ja, we gaan overal heen. Tuurlijk. Dat is, ook de, dat is nou juist het werk van onze... Van de PR. Uh, de PR-man. En uh, dat is... Uh, ken de kaasboer uit al. Ja, ja, hey, maar. Uh, hij zet zich <laughs> daar voor ja, ja. ja, ja.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 Huizen, ja, meer publiekelijk ja, optreden. Ja, Wij moeten echt wat meer aan de weg timmeren. Dat dat de boer ja. op. Echt de boer op. Ja. En, aan de ja. en aan de weg timmeren. Nou, uh, had meneer Schaap net een uh, uitstekend oh, ja. voorstel uh, voor jullie. Ja, ja. Als en jullie is, ooit een keer verboer willen worden... Dan, mogen jullie, dan, ja, ja. dan is hij bereid om, uh, om een bus ter beschikking te stellen. Dus ja. jullie, als jullie een bus nodig hebben... dan kan dat met uh, meneer Schaap. Bij... Maar, zet hij, ja. moet ze wel een keer komen optreden bij me. Dus ja. hou dat in de mind. Dat is misschien een heel leuke. In het museum. Daar... In ja. Ik ja. zei vertel, ik ben er nooit geweest. Het is leuk hoor. Het gaat er zeker in een keer heen. Want, ja. uh, ik ben er een paar ja. keer geweest. Ja. Het is, Het is heel een topmuseum. Ja, ja. ja. En nu nog. Want uh, het, wordt, uh, het, het, het moet ergens naartoe, ja, en nu is het, het is allemaal knus, het is bij elkaar, weet je wel. Nou, ja. En straks heb je natuurlijk kans dat daar een tram staat en, en daar, daar een, een bus. Ja, ja. Ja. Dus dat, uh, uh, dat wordt wat anders. Maar die, dat aanbod staat dus voor jullie, nou, dus okay, ik zou hem zeker ik meenemen. ik ga het uh, gelijk noteren. De, de, natuurlijk, het is al genoteerd door Peter, hè. Ja. Peter hoort dit allemaal en die zegt... Even. Ja, die Zit staat... Peter, tappie, denkt Ik denk dat Peter nu op de ijsbaan staat, want <laughs> die hoort helemaal niks. Maar goed, uh, uh, Peter is inderdaad ook een trekker van jullie koren. Ja. De PR-medewerker. Ja, we doen er allemaal wat aan en uh, iedereen op de eigen wijze. Uh, dus uh, nee, dat gaat prima zo. We hebben een goed koor en uh, gelukkig uh, in de tijd uh, gestart met, uh, met geloof, uh, meer dan 30 jaar geleden met 40 man. En uh, het is constant. We hebben er een mannetje van 6, 47 op toch. Dat is mooi. Dat is toch bijzijdelijk mooi? Het is toch dat is alleen mooi. Uh, dat, dat geeft ook de kracht aan van je koor. Ja, ja. He, je dat ze het uh, leuk vinden. Ja, uh, fijn vinden om ja, te zingen. Ja. En af en toe een paar mooie optredens. Dus ja, en trouwens, hebben we hebben nog wat. Ja, nog één. Ja, ik heb er nog één voor. O. En straks met het nieuwjaarsconcert. Dan gaan we ook een beetje... Dat is morgen, hè? Dat is morgen, ja. ja. En dan gaan we ook zingen, uiteraard. En het ja. wordt heel prettig. En, uh, maar dat niet alleen. We hebben een, van ons laatste concert hebben we een cd laten maken. Een en professionele cd. Een echte professionele cd. En die is te koop morgen in de kerk voor 7,5 nou. euro. Ja, dat is een vrienden, vriendenprijs. Is een vriendenprijs. Ja. Ja. Normaal kost hij uh, 12,5 euro. Maar wij hebben gezegd... Dus morgen gaat hij in de verkoop. Morgen gaat de, uh, de voorzitter staat achter de tafel samen met Mitchell. Die het nu heeft af laten weten. Waarvoor danken. <laughs> ja, <voor> danken. <laughs> zie, ik ben er hoor. Ik maak, ik, maak, ik, maak, ik maak foto's. Ik zie, nou, ik ga ik, voorzitter, ik zie, ik zie geen foto's <laughs> ik, ik zie ik denk ook. Goed voor de luidkeels. Ben erop. En, ja, ja, ja. <laughs> nah, kom op zeg. Hey. Maar goed. Hij zal maar het weten. Hij zal het nou, nou, weten. Hier wordt dinsdag nog even over nagesproken. Nee, maar die is dan te koop. En, uh, ja. en het is echt uh, leuk. Van dat concert. Er staan die dames van, uh, van Music All In. Die ja. hebben we ook, uh, ja. ja. ook meegezongen. Ja. Dat was ook een leuk concert, hè? Ja, dat was een ja. prachtig concert. Ja. Ja. Maar het is wel... Uh, een die kerk staat weer bom de En dat zijn allemaal Zandvoortse koren. Dat is toch hartstikke... leuk. is staat We hebben heel veel goede koren. Dameskoren, toch meer, inderdaad. Ja, je, je hebt 47 man en je zegt het zelf al, uh, het, het vergrijst een beetje. Dus ja, wat je eigenlijk wil, is een, een, een aantal jongere uh, zangers erbij doen. Ja, maar weet je, je moet aan de leeftijd denken. Je hoeft uh, niet jongens van 28, 29 jaar te hebben. Want die, die hebben daar geen tijd voor. Nee. Die hebben een nou, gezinnetje. Rond, rond, rond, rond de 35, 40. Maar zo'n beetje 40, 50, jaar. 40, 50. Die leeftijd. Dat is een leeftijd om, om je stem nog ja, verder te ontwikkelen. Ja, ja. Ja het uit uh, wat iemand zingt, Nee. Een, een, een, een, een toonschoort? Of iedereen kan gewoon... Iedereen uh, is behoefte uh, aan elk, elk ja, type? Ja hoor. Ja, ja. Ja, ja, tenoren. De eerste tenoren zijn natuurlijk ja. heel... Uh, Zeldzaam. Schaars. We ja, ja. hebben ja. er acht. We zijn er zeer zachtig. Ja. Maar uh, ze, de, het zijn ook echte tenoren. Uh, het is niet zo dat... Uh, nee, maar dat, uh, ja, dat is ja. wel goed. Ja. Dus wat dat er gaat, ja, daar zou je wat meer uh, kunnen hebben. Maar ik bedoel, de, de, het, het, het, het is een evenwicht. Ja, ja, het dus het klank, de klankkleur is goed. Ja, t -t -totaal het totaalbeeld. Het totaalbeeld. Ja, dat is wel prettig. Maar ja, als je een man of 55 hebt straks, dat uh, ja, moet lukken. Ja, en, en dan ja, dus inderdaad een, een categorie kom. die iets jonger is. Nou, niet niet ja, jong. Ja, nee, maar of je nou 18 bent of uh, 65, iedereen is welkom bij... hoor, Als je er tijd voor hebt, wel zeker. Al ben je 18, 19, 20, 30 jaar, maakt het ook niet uit. Het is juist het leuke...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 Ja hoor, en, uh, en dan uh, gaan men we... Kan, men kan ook nog even kijken op uh, www.zandvoortsmannencoor.nl En daar staat natuurlijk ook genoeg ja, informatie, ja, om, uh, informatie om te horen. Ook over dit project, hè, denk ik. Ja, ja, dat, uh, dat dus, wordt, uh, wordt gepromoot. Dus, okay. dus uh, mocht je ja. uh, mee willen zingen, kom en dan... Uh, ja, Ben, je bent van altijd welkom, <laughs> Leuk. Die, heb, die ja. heb ik al eerder. Leuk dat ja. die zo spontaan is. Ja, ja, ja, ja. hey. Leuk dat die gelijk niet komt. Ik, die, die heb ik al eerder gehoord. Ja. Ik heb daar wel eens uh, woorden uit. Uh, nou, ik denk daar niet zo heel erg over na. Nou, uh, uh, ik, ik ben vroeger ben, ooit eens... Ik ben goed zingen ben hoor. Dat zeggen meer mensen. Alleen uh, heel, heel, heel, heel heel, lang geleden, toen ik nog zo hoog was. In de katholieke kerk. zat ik in de katholieke kerk. En ik werd van hoek naar hoek gestuurd. Oh, ja? okay. Dus dan moest ik dat zingen. En dan was ik ja. weer die. En op een gegeven moment hou ik mee op. Dus, nou, bij mij was het vroeger zo op de op de lagere school, dan was het Iep... Uh, <laughs> het wordt nooit wat met je, <laughs>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 Nog een paar ja ja ja, ja, ja. Vrijgen, ja, maar ja. we moeten ja, ja. Dat, uh... nou, dat ligt aan het aantal vrijkaartjes, natuurlijk volgend... ja, nee, moet dat tegenoverstaan nee, ja. uh, dat vlaaietje maar nee, wij hè. zijn zeer benieuwd naar uh, de oh, groei van jullie koor want het ja. is natuurlijk altijd leuk om uh, ja, met Sandveldskoor te praten ja. bedankt voor de tijd ja, en uh, morgen kan er geluisterd worden oké okay, prima dank nee ik denk dat het druk wordt morgen denk ik ook dank je wel They sing in the day with songs they learn from tree talk ever. is allemaal, uh, eindigen we met het laatste onderwerp, met Hans-Houwerling. En dat is uh, ja. Een vast programma? Yeah. Vast programma. En het onderwerp is. Eh, volgende week woensdag hebben jullie weer. Nee, nee. Volgende week woensdag hebben uh, jullie weer 7 januari. Yeah. En het onderwerp is: wat betekent de mensie? Uh, een relatie. Yeah. Precies. Dat is best wel heel erg... Uh, ja, dat is natuurlijk... Dat, ja, dat is een, ja, om over te praten, om praten ook. over te praten, vooral ja. door degene om over te praten. Dus ik ga het een beetje anders doen, denk ik. Maar waar het om gaat is dat... Uh, als, als je partner dementie hebt, ja dan... Uh, en dan meestal begint het ook geleidelijk. Dan gebeurt er van alles met je want relatie natuurlijk. verandert ook, Ja, he? ja, ja, ja. zeker. In het begint natuurlijk al dat je het in het begin... Zeker, want het zijn vaak wat oudere mensen, niet altijd. Dat komt ook, ook bij jongere mensen voor, maar over het algemeen wat oudere mensen. En als het dan je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 Ja. Die, die ja. voor mij al een heel erg ja. uh, station verder zijn. Ja, nou ja dat, dat, als je rekeningen niet meer betaald worden, dan is het ja. niet is het begin, het... geloof ik. Nou, ja, nou ja goed. Maar voordat je. Nou, dat is misschien niet het begin, maar wel het begin waarop je het gaat ontdekken. Je, je moet dat he, huh? ja, ontdekken. Je, moet het on en ontdekken. je ontdekt het natuurlijk als er dingen niet goed meer gaan. Hè? Dat iemand wat stil wordt en op de bank gaat ja. en kijkt. Ga je als je mij vraagt, ja. onder ons gezegd en gezwegen. niemand luistert mee natuurlijk. Maar als je, ik weet soms ook namen, vergeet ik heel makkelijk en snel. Ja,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 En dat zie je natuurlijk meer bij... bij in, onze, in onze generatie zie je dat toch nog meer bij mannen die over het algemeen die zaken doen. dan, ja, ja, dan Die vrouwen doen dan weer andere dingen. Maar dan moet je dat ineens uh, gaan. Bij vrouwen zie je natuurlijk weer andere dingen. Dat ze, de, de, de haar, ja, bijvoorbeeld dat ze zich gewoon. niet meer verzorgen. Ja, of, ja, ja, ja. Al dat soort dingen daar, die ontstaan die, geleidelijk. Ja, ja. En die moet je op een gegeven moment dan wel... En je moet ze dan ook... Uh, in het begin er ga je natuurlijk aan ergeren. Dan zeg je maar, man, wat heb je nou weer gedaan. Dus je krijgt ook ruzietjes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 Uh, ja. Een film uh, laten zien uh, over, uh, de, hoe heet het ook, dementie En dan, de vorige keer in december. En er waren ook al een aantal beelden en voorbeelden in te zien waar de mensen echt daar zelf ook wel, ook een vrouw die er totaal geen last van heeft, maar ook uh, een, een man die zichzelf ook wel bewust is. En dat hij dat heeft, dat hij het niet meer kan, dat hij dat dat ook weer letterlijk zegt: zonder jou kan ik niet. Dat ja. je He, het zo ook voelt dat je afhankelijk bent. Dus het wisselt wel bij. Dus dat, ja, dan je, dat moet je eigenlijk ja. altijd weer per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 Mensen hebben die heel erg in hun dementie onrustig zijn en uh, veel gaan lopen, of veel, nou, die je niet meer alleen kan laten, ja, dan wordt het, dan wordt het lastig. Ja, is dat Ja, ik, ik word het een een, ja, maar ik, ik ben, er, dat is niet overtuigd. Mensen kunnen natuurlijk agressief zijn, maar je weet, ik kan ook wel agressief zijn hoor. Pas op. Of tenminste, ik noem, dat noem je dan anders. Maar pas op. Agressie, agressie is niet per se een, een teken van dementie. Natuurlijk kunnen mensen wel agressief zijn. Dat is vaak de interactie, hè? De, hoe ga je ermee om als je natuurlijk. Iemand die zichzelf enigszins bewust is van zijn falen, omdat hij dingen vergeet, steeds hoor ik, krijg mijn man, doe niet zo stom of drie is zo gek. Ja, dan roep je dat ja, misschien ook wel ja. een beetje op, hoe, hoe, hoe, van, hoe, uh, hoe voorstelbaar dat ook is. Dus agressie is niet per se nee. een teken van dementie, maar het, is, het komt wel waar vaak voor, want het heeft vaak met, met te maken met hoe ermee omgegaan ja, wordt, ja, interactie. Ja. Maar mensen kunnen best wel lang thuisblijven en bovendien in de toekomst leren, in, ja, in de hele nieuwe plannen van de gezondheidszorg. Dan zal dan ook wel langer thuis moeten blijven. En, uh, zal er, maar ja, dat betekent wel dat er meer hulp en ondersteuning Daar zou je dus meer zorg voor moeten hebben. En ja. er wordt redelijk beknimmeld op de zorg. Dus ja. het is eigenlijk een spanningsveld ja. naar twee kanten. Ja. Ja. Eén willen wij met z'n allen dat de mensen langer thuis blijven. Van. Ja. Ja. Twee bezuinigen we op ja. wijkverpleging uh, directe zorg. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Terwijl we die echt voor dit soort gevallen meer nodig zouden moeten hebben. Nou ja, als je langer thuis wil blijven... Ja. dan moet je natuurlijk ook wel zorgen dat mensen daartoe in staat worden gesteld. Dan heb je ook steuners... Ik heb niet alleen van je familie, die heb je nu ook al. Want, dus dat zal nog een, nou, dat zullen we goed in de gaten houden. Als maar de, daar, ja, je, je, daar maken jullie zorgen. Daar maken we als nu al zorgen nee. over. Daar zijn we ook al mee in gesprek. Want wij als Alzheimervereniging zitten ook in de wat we dan noemen de Ketenzorg. Dat is een, een, <lacht> een platform in het Harlemse waar alle zorgorganisaties, maar ook de gemeenten in zitten. En daar zitten wij ook bij. We houden wel de vinger aan de pols. Dat we, we hebben in december nog een brief geschreven naar die organisatie. Onze zorgen uitspreken. En die, die gaan we ook openbaar maken. Daar willen we ook wat mee. We willen ook wel dat de ja, organisaties daar mee wat mee gaan doen. Ze dus zijn het wel in het stuk, denk ik. Ja. Ook, nou ja, ja, goed. Goed. We zijn natuurlijk ja, zeer gebaat bij uh, met ja. de Alzheimer ja. dat is natuurlijk een heel sterk. Ja. Ja. Ja. Um, ja. Dat moet ook wel, ja. want anders uh, uh, nou, het is het nog ergens wel een waarschijnlijk. Ja. Ja. Goed, die zorg is ja. Ja. er, maar we hebben het eerst nog even over. Woensdag, woensdag weer de serie gaat gewoon door. Ja, Wij gaan gewoon door met. Er had, hadden ook vele nieuwe volgen ja? die je zin maak Die uh, komen maar. De programma's voor februari en maart die, uh, hebben we in ieder geval in labyrinthoog. ik kan ik zo wel even vertellen. In februari gaan we het over schuldgevoel en onmacht hebben bij dementie. Ja? En in uh, ja. maart gaan we... De, wat moet je regelen zo, wat je zo al doet in maart? Heb ik een, heb ik een interview met een uh, notaris. Okay. Uit, uh, die, daar, uh, die heb ik nu al geboekt. Dus die komt uh, in ieder geval die over spreken wat je al moet regelen. Z zijn Mag, er... Maar... Nee. Maar, maar, maar nee. woensdag, sorry. dan ja. gaat er ja, dat komt zo bij ja, mij op. Ja, ja, ja, ja. dan, dan heb ik het eigenlijk al, ja, al over de volgende. Je moet een aantal dingen uh, van jezelf regelen. Want je ja. denkt oh, dat, het je is is. dat je Het is belangrijk om Je moet niks, maar het is wel belangrijk dat je doet. Want wel anders maar. wordt het voor je gedaan. Hè? Ja. Ja, Uiteindelijk ja. overkomt het. Je kan het beter maar ja, ja. tijd regelen. Ook die, uh, ook met Goed, maar een, die is voor die, mij Die is voor mij Nu nee, voor <laughs> nee. aanstaande woensdag. Aanstaan woensdag gaan we dus hebben over wat dementie betekent voor een relatie. En wat ik ga doen is een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 afloop, omdat het uh, beginjaars hebben we een, nog een nieuwjaars borreltje. Gezellig. Bescheiden, bescheiden. bescheiden borotje In het pluspunt. Ja, ja. Okay, in het pluspunt in, uh, het in de Flemingstraat in, in Zandvoort. In Zandvoort, Zandvoort. Sorry. Zandvoort. Um, we spreken u de volgende keer weer over een uh, volgend onderwerp. Vol, Oké, okay, dankjewel. Dan gaat het dus over schuldgevoel. Dat is ja, niet februari. Okay, dat is maar dan gaan, februari. Over. Dan gaan we nee, daarover okay. Dank u wel voor de Een klein stukje ja. muziek en dan gaan we de agenda doen. Okay.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 Uh, heeft Hilly Jansen daar ook over uh, gesproken. Verteld. Er is nog ja. steeds bij pluspunt tot uh, 28 februari de tentoonstelling, de fototentoonstelling van Johan Lagarde. De vrijwilligers in beeld. Ja, dat is een hele Dan leuke tentoonstelling. Er ja. Ja, ja, ja. staat hier ook nog tot en met vier ja. koek en sopie. Ja. vanavond is uh, de, het eindfeest IJs, van ja. de uh, ijsbaan ja. met de disco. Ja. Dus, uh, daar oh, Het oh, is niet tot en met vier dan. dan. is er morgen de ijsbaan nog wel. Uh, morgen gaat die volgens mij dicht, maar vanavond doen. is het slotfeest. Ja, disco dus, on uh, ijs. Komt er gezellig heen? Het zal ja. hartstikke droog worden misschien. Ja. Het uh, wordt wel gezellig. Ja, en dan, uh, uh, ook de van... de wenspavilioen is er ook nog? Is er ook nog? Ja. Ja. Heb je al wat gewenst? Ik heb niks gewenst. Nou, dan, nee, dan... nee. Maar dat komt nog wel. Dat komt nog wel. Uh, er wordt vandaag een nieuwjaar gereest. Ja. In de middag start dat. En het gaat tot het, uh, uh, in een stuk in het donker. Tot 7 uur. Toegang is gratis. Parkeren kost 7 euro. Zo. Uh, dan is het natuurlijk morgen een Ja, met het uh, Zandvoors Mannenkoor en Musical-in. Musical uh, heel mooi. Heel mooi. Heel mooi. Uh, om... Het begint om 3 uur morgen. Mooi.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 Is dinsdag in, uh, in het Circus Theater. Ja. Aanvang uh, 1 uur. Entree is uh, 6 euro. En voor 7 euro hoor je je Met je met belbus. Ja, leuk. Moet je wel bellen hè, voor de belbus. Moet je eerst bellen. Ja, ja. maar dat is het een pluspunt. Ja. Uh, en op 7 januari woensdag is er dan de traditionele kerstboomverbranding. Op het strand om half acht s'avonds. Ter hoogte van het schuitengat.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 Ember brandt ze met het NOS-journaal. Op een metrostation in het zuiden van Parijs is een schietpartij geweest. Daarbij zou zeker één Franse agent gewond zijn geraakt. Sommige Franse media spreken over twee gewonden. Het is onduidelijk of de schutter is aangehouden. Ook is niet bekend of de schietpartij verband houdt met de aanslag gisteren op de redactie van Charlie Hebdo in Parijs. En voor die aanslag zijn in Frankrijk mensen gearresteerd. De Franse premier Valls noemde in een interview geen aantal, maar volgens Franse media gaat het om zeven arrestaties. De premier zei verder dat het voorkomen van een nieuwe aanslag de hoogste prioriteit heeft. Daarom zijn ook de twee foto's vrijgegeven van de verdachte broers die nog voortvluchtig zijn. Een derde verdachte heeft zich vannacht gemeld... bij een politiebureau in de buurt van de Frans-Belgische grens. De man van 18 zegt dat hij op het moment van de aanslag op school zat. Medeleerlingen bevestigen zijn verhaal. Bij de aanslag in Parijs werden gisterochtend 12 mensen doodgeschoten. Verdachten in de rechtszaken over de aanslagen op 11 september 2001 in New York... mogen tijdelijk niet door vrouwen worden vervoerd. Dat heeft een Amerikaanse legerrechter bepaald. Vijf islamitische verdachten die vastzitten in de gevangenis op Guantanamo Bay... zien hun advocaat nu niet, omdat ze van hun geloof... geen contact mogen hebben met vrouwen die geen familie van hen zijn. De advocaten denken dat de vrouwen bewust worden ingezet. Omdat de verdachten hun advocaten niet meer kunnen zien... zouden ze zich ook niet kunnen verdedigen. In reactie daarop zegt het leger dat de vrouwen hard nodig zijn... omdat er anders niet genoeg personeel is.